Mark Visser met het NOS Journaal. Vol in het huis van een imam doorzocht, meldt de krant El País. Mogelijk was de geestelijke nauw betrokken... bij de aanslagen in Barcelona en Cambriels... en is hij omgekomen bij de ontploffing in het huis in Alcanar. waar de terroristen hun aanslagen voorbereiden. Van alle verdachten is nog één voortvluchtig... en dat is de 22-jarige Younes Abu-Yayoub. Mogelijk was hij de bestuurder van het busje... dat op de ramblas in Barcelona 13 mensen doodreed. In Soergoed in Rusland zijn acht mensen gewond geraakt toen een man mensen om zich heen aanviel. Hij is doodgeschoten door de politie. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Twee van hen verkeerden volgens het staatspersbureau Ria Navosti in kritieke toestand. De identiteit van de dader is bij de politie nog niet bekend. Ook het motief is onduidelijk. Het dodental in Sierra Leone is gestegen tot boven de 450. Er worden nog veel mensen vermist, maar de kans dat die worden gevonden is klein. Onder de slachtoffers zijn meer dan 120 kinderen, meldt het Rode Kruis. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag waarschuwt Nederlanders dat de wegen in het West-Afrikaanse land niet veilig zijn en dat de kans op ziektes groot is. Ook de komende dagen wordt hevige regenval voorspeld. Een bestrijdingsmiddel fipronil zit ook in eieren die worden geïmporteerd uit Polen. Volgens het AD heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een melding ontvangen dat bij een steekproef in Poolse eieren een te hoog gehalte fipronil is aangetroffen. Wie de steekproef en de melding heeft gedaan is onduidelijk. Het weer, zon en een enkele bui. Het is 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden buien, verder geregeld zon en ook dan 18 tot 20 graden. Na het weekend droog en het wordt warmer. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file bij de afrit Bunschoten 5 kilometer. A6 Muiden richting Lelystad bij Almere Poort 2 na een ongeluk. En de A12 Utrecht richting Den Haag bij Pleijswijk 6. En dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Op de Harry ze kon zeilen zoals nu nog niemand kan. Ze heette Vladimir en was de schrik der zee, dus drink op Vladimir. Vladimir. Verscheen was er erg gauw klokken. En niemand ontsnapte Dus drink In de Dan blijft die was de strik der zee. Dus ring op la.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 Je liefde en trouw maar spoedig voorbij. Je bent als een wilde iedereen die slecht. Slash.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 Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst, Dus maak je borst en je glas maar dan en zeg ons plek te gedaan. Leven de man die het bier uit van je hippene biet, hoera. Leven de man die het bier, Ja, begin ging jij nu ook al. Ja, ja. Aan die biertje woonde een man, Jan-Willem Bukkelsoen.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 Leven de man weer bier uit, hij wij hippen de wind vooruit. Leven de man! Je hebt nog één keer, je hebt nog één keer. Ja, de oude Griekse tijd, dat zou voor ons niks zijn. Daar schonken het voor straf, een giftige beker wijn. Als het nou bier geweest was, haha, dan dronk je het met plezier. Dan zaten alle Grieken nou nog levenslang op bier. Al oh, kreeg hij nooit het lintje van verdienste op zijn borst. Zijn de vrouwen, ja. hebben we nog meer dorsten, nee, nee. dus maak je borst en je wasvijl laat en zeg ons blijf te gaan. Leven de man die het bier uitpompt, maar je hipper de bier Leef er dan, ga je nee. gang, ga je gang maar. Samen ja, danken nu bij deze, de ontdekker van het glas, de maker van het vat, van dat en koolzuurgas, maar voor de allergrootste voor hem houden we.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 Daar staat een Arabier. Ik patat met veel plezier. Gebakken in, dat is interessant. De olie uit zijn vaderland. Een Engelsman zit choc en klem tussen de deuren van de tram. Een dame als een tovervee in een grote BMW wil je van trotware vrezen? Het zal wel een Termeijer wezen. Met een vent in de WW, Amsterdam, Hollandier.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 Do us de tijd van weleer, zandvoer dat zandvoert.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 Ik heb nu eindelijk mijn rust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 Jonge lief, kom terug Kom toch vlug Harted lief, kom toch vlug Zonder jou voel ik mij zo alleen Is het net of het zonlicht verdween Als ik stap hoor op straat Is het net of jij daar gaat En dan hoor ik in gedachten jou Hallo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 Ja, dat was muziek van de, de Limburgse zusjes en daarvoor rijke Hofland met mijn hart blijft dromen. De volgende formatie zijn de Butterflies. Dat was een uh, Amersfoort duo bestaande uit de broers Luc en Godert van Collem. Ze waren vooral bekend van deze Dixieland en Willem wordt wakker en hoort ze nu met hun eerste hit: The Butterflies met Dixieland.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 geen bop, of het cool, alleen maar ik zie land. Oh, andere muziek is goed wanneer je trachtig bent, maar nu alleen maar ik zie Maar nu alleen maar ik zie land. De tijd van de leer, dat zand voert uit zand voort.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 We sporen de Tot